Zes uur jury Stubenitsky met het NH-journaal. Het gevaar van de tropische storm Irene is nog niet geweken, zegt president Obama. Amerikanen moeten volgens hem alert blijven op overstromingen en stroomstoringen. Ook al is de storm in kracht afgenomen. Zo'n 4 miljoen huishoudens aan de Oostkust zitten de komende dagen zonder stroom. Het dodental door het natuurgeweld is gestegen tot 20. In New York komen naar verwachting het openbaar vervoer en het vliegverkeer vanochtend weer op gang. De Libiër die de aanslag boven het Schotse Lockerbie heeft gepleegd, ligt volgens CNN op sterven. Een verslaggever vond de terrorist Al-Megrahi in Tripoli. De journalist mocht na 15 minuten voor de deur te hebben gestaan naar binnen, waar hij hem in een bed aan het zuurstof zag liggen. Al-Megrahi zat tot twee jaar geleden vast in Groot-Brittannië voor de aanslag op een vliegtuig boven Lockerbie. In 2009 mocht hij terug naar Libië. In Bagdad zijn bij een zelfmoordaanslag op een Soenitische moskee... zeker 29 mensen gedood en tientallen gewond geraakt. De aanslag was in de Um al-Kura moskee. Dat is een van de grootste van de stad. Vermoedelijk zit Al-Qaeda achter de aanslag. De orkaan Nanma Dol heeft Taiwan bereikt. Er zijn meldingen van zware regenbuien en windvlagen... maar over slachtoffers of schade is nog niets bekend. Duizenden inwoners in het zuiden en oosten van Taiwan zijn geëvacueerd. Daarbij werden tienduizenden militairen ingezet. Essan Jami vertrekt bij de PVV en stopt met zijn werk als medewerker van PVV-kamerlid Brinkman. Jami wil zich volledig op zijn studie richten. Hij kreeg vier jaar geleden landelijke bekendheid. toen hij het Centraal Comité voor Ex-Moslims oprichtte. In oktober 2009 maakte PVV-leider Wilders bekend dat Essan Jami actief wordt binnen zijn partij. Het weer, vooral in het noorden, in af en toe buien, in het zuiden zon. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen af en toe zon en in het noorden ook weer kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio in Journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Maandag 29 augustus. Goedemorgen, ja hoor. Zie je ze weer. Gaan we het weer samen doen. Zo is dat. Het is relatief rustig in Libië. Verslaggever Hans-Jaap Meles. Ze doet voor ons verslag vanuit Tripoli. En VAT-verslaggever Jens Fransen is net terug uit de Libische hoofdstad. Hij vertelt straks hoe het er daaraan toe gaat als er geen journalisten in de buurt zijn. En New York lag in de baan van, van Orkana Irene. Het viel uiteindelijk mee voor de Big Apple. Je hoort verslag uit New York. En we praten met Jeroen Aerts. Hij is deskundig op het gebied van waterrisico's. En weet veel over New York en het ontbreken van dijken. US Open in New York. New kan vandaag wel van start gaan. Het laatste Grand Slam toernooi van het jaar gaan we voorbeschouwen met Marcella Masca. Meer sport vanochtend trouwens. De wereldkampioenschappen, atletiek en natuurlijk het voetbal van afgelopen weekend. We gaan nog even door met de discussie over gescheiden onderwijs voor jongens en meisjes. Komt nu een expertisecentrum Jongens Talent? spreken zo een van de initiatiefnemers. En ook de orkaan Nan Madol, die huishoudt in Azië, vergeten we niet. Japan kiest vanochtend de nieuwe premier. Het gaat weer slecht met de varkenshouders. En u hoort waarom Chinezen eigenlijk met stokjes eten. Aha, nou, dat en meer het Radio 1-journaal tot half tien. U kunt ons ook volgen via internet, wilde ik nog even zeggen. NOS.nl. En mocht u nou vragen of opmerkingen hebben... ga dan naar Twitter. Onze naam daar, NOS Radio 1. Libiër die de aanslag in 1988 boven het Schotse Lockerbie heeft gepleegd... waarbij 270 doden vielen, ligt op sterven. Zegt een verslaggever van CNN die de man opzocht in Tripoli. Volgens de zoon van de man ligt zijn vader in coma. Er is geen no dokter. Er is niemand no to toe te kan. We don't have any phone line to call anybody. What, what's his situation right now? He stopped eating and she sometimes has come in coma coma coma. coma. coma. He goes unconscious. Ja. Yes. Het slecht met El McGrahy, de man die twee jaar geleden uit de Schotse gevangenis vrijgelaten werd omdat hij nog maar een paar maanden te leven zou hebben. Dat leidde toen tot veel ophef. Sinds zijn vrijlating woont de man nu in zijn geboorteland. Zeker twintig mensen zijn om het leven gekomen door Irene. De tropische storm raaste gisteravond over New York en New Jersey en teistert nu de staat Vermont. Veel steden hebben te maken met overstromingen. is like a pool. Everything, everything, is floating. The bed is floating. My freezer is floating. Everything is floating. Irene is ondertussen in kracht afgenomen en toch is het gevaar nog niet geweken. Zo waarschuwt president Obama. Many Americans are still at serious risk of power outages and flooding, which could get worse in the coming days as rivers swell past their banks. Afgelopen dagen zijn honderdduizenden mensen uit voorzorg geëvacueerd. Obama prijst de hulpverlening. Above all, the past few days have been a shining example of how Americans open our homes and our hearts to those in need and pull together in tough times to help our fellow citizens prepare for and respond to. As well as recover from extraordinary challenges. Het zal nog weken duren voordat de schade door de storm Irene is hersteld in Amerika. Verzekeraars schatten dat de totale schade op zo'n 7 miljard dollar ligt. Eishan hey, Jami was vannacht de gast bij de laatste uitzending van het radioprogramma Echte Jannen. En Jami wilde daar een mededeling doen. Het is niet te geloven, Eishan hey, Jami is hier onze hoofdgast. En uh, ja, hij heeft nieuws en niet te brein praten, want ze moeten dit verknippen voor het nieuws. Oh, moet ik het nu zeggen? Oké. Okay. Uh, ik verlaat de PVV en de Tweede Kamer. Ja, nou, uh, Jamie is medewerker van PVV-kamerlid Brinkman. Hij benadrukt dat hij niet om politieke redenen vertrekt, maar vanwege zijn studie. Ik ben iemand die graag dingen goed wil doen. Hè? Ik bedoel, of je doet, uh, het is niet half goed, of je doet iets heel goed, of je doet iets niet goed. En ik heb een jaar lang, uh, was ik drie dagen in de Tweede Kamer en twee dagen in, op mijn universiteit... En je mist toch wel dingen in de Tweede Kamer op een gegeven moment als je twee dagen niet bent. hij werd vier jaar geleden bekend toen hij het Centraal Comité voor Ex-Moslims oprichtte. Daarmee wilde hij opkomen voor het recht op godsdienstvrijheid van voormalige moslims. Afghaanse agenten die door Nederlandse politieagenten en militairen worden opgeleid, gaan toch vechten in Kunduz... zei de hoogste politiecommandant van de Afghaanse provincie tegen RTL Nieuws. Nederland wil alleen de trainingsmissie uh, meedoen op voorwaarde dat de agenten niet worden ingezet bij gevechten. De commandant noemt het zelfverdediging en volgens hem is er daarom niets aan de hand. De komende jaren zal het aantal varkensboeren met een kwart afnemen in ons land. Ze hebben het namelijk moeilijk. Vleesprijzen zijn laag, terwijl de prijs voor het voer hoog is. Daarnaast moeten de boeren door nieuwe wetgeving veel kosten maken om milieuvriendelijke stallen te bouwen. Dat gaat helemaal niet goed. Uh, maar de nieuwe eisen zitten er aan te komen van 2013. De dieren moeten duidelijk meer ruimte krijgen... Uh, en ja, dan moet ik of minder varkens genomen. of ik moet mijn dieren toch uh, bouwen. Maar dan moet ik er een grote stal bijzetten. wil ik mijn dieren kwijt kunnen. En ik kies voor het laatste, want ik wil toch doorgaan uh, met de varkenshouderij. en niet uh, afbouwen. Volgens sommige varkensboeren is het slechte imago van varkensvlees. ook een van de redenen voor de teruglopende winst. De boeren hebben daarom een nieuwe stichting opgericht. die de consument moet overhalen. meer te betalen voor een stukje vlees. In My Time, zo heette de memoires van Dick Cheney. Het boek van de Amerikaanse vicepresident onder George W. Bush... komt vandaag uit. In het boek verdedigt hij het gebruik van omstreden verhoormethoden zoals waterboarding. Should we nog steeds waterboarding terror suspects? Ik zou het sterk ondersteunen it again if circumstances gebruiken... als we had a waar we een and that detainee hadden... en dat was de enige manier waarop we hem kunnen praten. many people have condemned mensen het call mensen torture... You think it should still be a tool. Yes. In zijn boek schrijft Cheney ook dat hij in 2007 heeft geprobeerd om president Bush over te halen een vermoedelijke kerncentrale in Syrië te bombarderen. Nederland is komend week gastland op de internationale boekenbeurs in Peking. De Chinese beurs is een van de grootste ter wereld. Het is een goede kans om bepaalde boeken te promoten, zegt deze sinoloog. Wat het heel goed doet, er is een grote vraag naar in China zijn onze kinderboeken en onze stripverhalen. Daar kunnen we ook mee voor de dag komen. Maar er zal nog wel iets moeten gebeuren... Uh, voordat dus um, Harry Mulish een huishoudwoord wordt. Veel kritiek, onder meer van Amnesty International... dat vindt dat ze schrijvers niet naar Peking moeten gaan... uit protest tegen het strenge regime in China. Maar protesteren bij die beurs kan toch niet, hecht schrijver Bern Die boekenbeurs past in het rijtje van windowdressing... Dus dat zijn allemaal prestige-objecten vanuit de Chinezen gezien. Dus die willen een goede beurt maken. Die zorgen er dus natuurlijk wel voor dat het allemaal vlekkeloos verloopt. In die zin dat er geen politieke hijza ontstaat tijdens die boekenbeurs. Ja, elk, jant, uh, elk jaar is een ander land gastland. Nederland profiteert mm, daar, profileert zich daar met een stand van 1500 vierkante meter. Het bed is nachts. Maar half beslapen, de helft van mijn boeken nam ze mee. De helft van mijn salaris is ruim voldoende. Salaris. U hoorde, dat uitmaakt. Namsterdam, wie is weer voorbij? Drie dagen lang werd de start van het culturele seizoen in de hoofdstad ingeleid, alleen ging niet alles zoals gepland. Het is er nogal regenachtig geweest. Ja. Ik zal even proberen om te zien of het te doen was. Dus we zijn eigenlijk nog niet direct vertrokken, maar het is wel heel jammer natuurlijk. Alleen heel jammer dat het zo regenachtig is en dat best wel mensen denk ik niet komen nu. Ik kom hier ieder jaar, alle drie dagen. Ik vind het geweldig, echt waar. Het is jammer dat er zoveel bakken water uit de hemel valt, maar ik hoop in ieder geval dat het eeuwenlang blijft bestaan. Ik geniet onwijs altijd van de uitmarkt. Ja, wat nat was het. Ondanks het weer kwamen zo'n 450.000 mensen op de festiviteiten af. En dat is ongeveer zoveel als in andere jaren. Verdwaalde keizerspinguin Happy Feet vertrekt vandaag uit Nieuw-Zeeland. Aangesterkt en wel vertrekt hij met een onderzoeksschip, onderzoeksschip naar Antarctica. Verzorgers zijn blij dat Happy Feet weer terug naar huis kan. Het heel speciaal voor mij. het is heel dat we hem kunnen en de verzorgers zijn niet de enige die Happy Feet zullen missen. Veel bezoekers van de dierentuin zijn de laatste weken zeer gecharmeerd geraakt van de pinguïn. Happy Feet! Hij oh, is wel bekend in alle huishoudens, really, is hij? Ik zal hem missen als hij is weg. Ik wou dat ik zijn vriend kon zijn en hem allemaal mijn toys zou geven. We love you. De beurs in New York noteerde vrijdag flinke winst... ondanks teleurstelling over de toespraak van FED-voorzitter Bernanke. Het topman niet weten dat het herstel van de Amerikaanse economie... trager verloopt dan werd gehoopt. Maar kondigde geen concrete nieuwe steunplannen aan. Ook de naderende orkaan Irene wist de beleggers niet te ontmoedigen. Dow Jones sloot 1,2 hoger. Technologiebeurs Nasdaq 2,5 maar liefst omhoog. AEX reageerde minder goed op de toespraak van Bernanke. Beurs in Amsterdam sloot vrijdag met een verlies van bijna 2 Japan zijn de beurzen begonnen met een lichte winst. De Nikkei staat een half procent in de plus. Tot zover het nieuwsoverzicht. U kunt het nog even terugluisteren. Surf dan naar nwsnl slash radio1. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Twaalf minuten over zes. Tom Jones heeft gisteren in een ziekenhuis de dag doorgebracht. In Frankrijk was dat. De 71-jarige zanger heeft last van uitdrogingsverschijnselen. Al dus de dienstdoende dokter. Hij verzekerde dat het weer helemaal goed komt met de gezondheid van Tom. Al is een concert in Salle d'Etoile in Monaco afgelast. I hear that trumpet sound I'm gonna get up out of this ground Ain't no grave Gonna hold my body down Go down yonder Gabriel Put your foot on the land and sea Ah oh, Gabriel don't you blow your horn Until you hear from me I look way over yonder What do you think I see? I see a band of angels coming after me. I then I looked way down the river. I saw the people dressed in white. I knew it was God's people. Cause I saw them doing right. Ain't no grave. Gonna hold my body down. Ain't no grave. Trumpet sound, I'm gonna get up out of this ground, ain't no grave. Bury my knees in the sand Holler, ah, Hosanna Till I reach that promised land I went to look way over yonder What do you think I see? I see a band of angels And they're coming after me So meet me, King Jesus, meet me Or Won't you meet me in the middle of the air? If these wings should carry me I wouldn't need another pair Jones hoorde u met één no grave. Daar is hij nog niet aan toe. Gelukkig. 15 minuten over zes. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Door de globalisering vervagen grenzen meer en meer. En misschien wel juist daardoor houden mensen, als het om eten gaat... vaak vast aan tradities en eigen gerechten. Correspondent Wouter Zwart in China vraagt zich regelmatig af... wat hij eet, maar nog meer waarmee? Want die eetstokjes, waarom zijn ze eigenlijk ooit uitgevonden? Veel Chinezen blijken het antwoord zelf ook niet te weten. En dus ging Wouter op onderzoek uit. Onafscheidelijk is dit geluid verbonden met Azië. De smakelijke wanorde van de tikkende eetstokjes, kwaize genaamd in China. Het getrainde oor kan zelfs horen of het ochtend of avond is. Want gaan die stokjes bijvoorbeeld heel snel keer in een ja, zeg maar wat stille omgeving, dan is het vast ontbijtijd, want dan werkt de Chinees heel snel en in stilte zijn ontbijt naar binnen om toch nog op tijd op kantoor te zijn. Ach. Maar dit geluid is daarentegen het diner, want dan eet je samen rustiger, flesje sterker drank erbij en dan lekker oude hoeren op het relaxte ritme van de kwijtje. Maar wanneer zijn die dingen eigenlijk uitgevonden? Nou, het begon allemaal zo'n 3.000 jaar geleden, zegt eetstokjesdeskundige mevrouw Xu. Op dat moment aten de Chinezen, de voorvaderen van mevrouw Xu nog met de hand, maar er werd op een gegeven moment eten gekookt en om dat uit het hete water of uit het vuur te kunnen trekken, werden er een soort stokjes gedacht. En in het begin heette dat Xie, wat zoiets betekent als elkaar helpen. Twee stokjes helpen elkaar om het eten uit het vuur te kunnen trekken. Ah, en later werd dat typische karakter Xie werd omgevormd in ju en later Kwai. Wat ook een soort klank heeft van het woord geluk. Want eten is natuurlijk ook geluk. Mevrouw Xu werkt voor uh, de luxe winkel 1.14 Kwaitse Dian hier in Peking. En je kunt hier werkelijk de meest prachtige Kwaitse kopen in alle soorten. En maten als relatiegeschenk bijvoorbeeld. Uh, mevrouw Shu, welke stokjes zou ik bijvoorbeeld moeten kopen als ik nou een pasgetrouwd stel wil feliciteren? Je uh, uh, mm -hmm. zou bijvoorbeeld dit koppeltje van kwijten van eetstokjes kunnen kopen. Uh, eetstokjes zijn natuurlijk al altijd in een paar, dus dat symboliseert een getrouwd stel. En dan neem er vooral eentje uh, waarop de ene een phoenix laat zien en op de andere een draak staat. De twee oude historische symbolen van China. Prachtig. Ik ben opgegroeid met de liedjes van Sesamstraat. Vroeger die leerde je hoe je met mes en vork moest eten. In het Chinees bestaan zulke liedjes dus ook. Nou, dat is prachtig gezongen, maar hoe moet je die krengen nou eigenlijk precies vasthouden... om voor eens en voor altijd te voorkomen dat de Hollander weer loopt... te klungelen bij de lokale Chinees. Hierbij volgt nog één keer de exacte uitleg. Het eerste eetstokje hou je tussen... Je duim en je wijsvinger in dat kommetje. Oké, okay, en dan het tweede eetstokje gaat tussen de duim en de wijsvinger. En dan maak je de scharnierbeweging. Dus volgens de officiële regels mag alleen het bovenste stokje mag de scharnierbeweging maken. En het onderste stokje moet heel stil liggen. Zo, Jan, doe ik het zo goed? Opvallend is natuurlijk dat China steeds moderner wordt en ook steeds kosmopolitischer. En dus wordt er ook steeds westerse gegeten. En zo'n biefstukje van de haas laat zich natuurlijk bijzonder moeilijk eten met eetstokjes. Deze meneer, goedenavond, eet smakelijk. Dat westerse gedoe met dat mes en die vork, wat vindt hij daar nou eigenlijk van? Boufang bien. Boufang bien, meneer vindt het maar een beetje onhandig. Waarom vindt u het onhandig? Weet je wat, boufang bien. Ben, we hebben het we ja, zegt hij, wij zijn natuurlijk gewend om met stokjes te eten en een lepel erbij. Uh, jullie in het Westen, ja, zo'n steek snijden, dat is allemaal maar gedoe. Dat, dat neemt heel veel tijd in beslag, dat kost ons alleen maar energie. Wat zou dit dan betekenen als we een strijd zouden aangaan tussen het bestek, de mes en vork uit het Westen... en de eetstokjes uit het Oosten? Wie zou die wedstrijd winnen, volgens u? Je Je in feite zegt meneer, uh, hou het simpels dus. Als je een stukje biefstuk met een lepel of met eetstokjes in je mond probeert te stoppen. Dat kan natuurlijk niet. Aan de andere kant, probeer maar eens Chinees te eten met mes en vork. Dat lukt ook voor geen meter. Dus schoen maken hou je bij je leest. Niet eens aan het beginnen. Nou, morgen hoort u in deze serie onze correspondent in Denemarken, Rolien Kreton. En die heeft het dan ja, over chips van gegilde varkenshuid. Nom, nom, nom.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 For what to do to cure my needs I pack some things just to what I need Only been necessities auspices, wash to feed the cat Call landlord Tate Tell him that I'm going home Where my people live I need a little bit of happiness yeah.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 All in the necessities Ask Mrs. Wash to feed the cat Call and lock tape Tell him that I'm going home Where my people live I need a little bit of help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 Jonathan Jeremiah hoort u met Happiness. Het is hier vanochtend één vrolijke boel. <laughs> Het NLS Radio 1 Journal. Ja, weer slaagden de hockeymannen er niet in een kampioenschap te winnen. Al vier jaar is Oranje titelloos. Ook gisteren ging het fout. Duitsland was in de finale van het EK met 4-2 te sterk. De aanvoerder van het Nederlands team, Teun de Nooijer. Ja, we zijn vandaag eigenlijk gewoon echt op onze plek gezet. Ja, uh, iedereen weet nu weer. En het uh, Nederlands hockey weet nu, uh, we moet aan de bak. Nou, we hebben als groep denk ik ook voldoende, voldoende laten zien. Vandaag was het net, uh, net te mager. Uh, maar het is duidelijk dat we, dat we heel hard moeten gaan trainen. Bauke Mollema is leider in de wielerronde van Spanje, de Vuelta. Hij werd tweede in een zware bergetappe. Dat was op zich jammer. Maar aan het einde lag wel de rode leiderstrui voor hem klaar. Ik had eigenlijk totaal niet aan de leiding gedacht. Wel aan een heel goed klassement natuurlijk. Maar uh, ik dacht alleen eigenlijk aan de etap, uh, overwinning En ook toen ik over de finish kwam. Uh, ja, toen baalde ik eigenlijk dat ik de etappe niet had gewonnen. Beetje uh, je je verrassen door Martin? Ja, ja eigenlijk zeker. Het was, was gewoon stom. Ik uh, wist dat hij rap was. Maar ja, ik begon de sprinten later. Ik had eigenlijk eerst een wiel moeten zitten. Dan, uh, dan had ik hem denk ik kunnen hebben. Dus, het uh, ja, komt dat gekke moment bouwen. Dat ze tegen je zeggen van je moet naar het podium komen. Want je bent leider. Dat lijkt me zo gek als ze dat tegen je zeggen. Ja, dat was zeker gek. Ik uh, had de dopencontrole, uh, daar was ik bezig en toen moest ik ineens snel naar het podium. Dus, uh, dus het verraste jou ook? Ja, een mooie verrassing. Uh, ja. Pauke Mollema, dus bovenaan in het algemeen klassement. En vandaag is er in de Vuelta de tijdrit. Het voetbal dan. In de Eredivisie haalde PSV gisteren uit tegen Excelsior. 6-1 werd het maar liefst in Eindhoven. Dries Mertens was de grote man aan de kant van PSV. Hij scoorde drie keer. Na de 1-1 ruststand was de PSV werkelijk over Excelsior heen. Drie doelpunten kwamen er in vijf minuten. Wat gebeurde er in de kleedkamer tijdens de rust, trainer Fred Rutte? Natuurlijk was hij boos in de rust, maar dat had te maken met die tegengoal. Dat is namelijk een. Ja, een standaard situatie, dan is even de concentratie weg. Maar ik had niet het gevoel dat, uh, dat wij het moeilijk zouden krijgen om die goal nog te gaan maken. Omdat namelijk uh, met het tempo dat we speelden, ja, dan, dan, dan kan de tegenstander kan dat niet volhouden. En, uh, en, en wij wel. Dus dan komen er, uh, dan komen er natuurlijk dan komen er openingen. En die openingen waren er ja, in waren tweede half zoveel. En dan word je natuurlijk wel geholpen bij de snelle goal. OKZ was op schot. Het won in Groningen met 3-0. ADO Den Haag boekte de eerste overwinning van het seizoen... door in Doetinchem met 3-0 van de Gaafschap te winnen. En Feyenoord verspeelde punten. In eigen huis kwam het niet langs negen veenspelers 2-2 werd het in Rotterdam. FC Twente gaat ongeslagen aan de leiding in de eredivisie. De volle winst uit vier wedstrijden betekent dat. Ajax heeft twee punten minder en PSV 3. In Zuid-Korea is het wereldkampioenschap atletiek gaande sportsverslaggever Stefan Verheij. Alhoewel, Stefan, de ochtendsessie is voorbij. Wat kun je vertellen over de Nederlanders? Ja, het is hier nu iets voor half twee. Drie Nederlanders zijn in actie geweest op die derde dag van het WK. En het uh, succes was wisselend. De discuswerpers Erik Kadee en Rutger Smit... Die stelde teleur. Uh, KD gooide 61 meter 62, Rutger Smit 62 meter 12. En ze werden daarmee uh, KD 20ste en Rutger Smit 16ste. En in de finale is uh, maar plaats voor 12 man, dus uh, zij zijn uitgeschakeld. Dat is dus uh, matig. En dan is er ook nog uh, Ramona Fransen, die in actie kwam op de 7 kamp. De zevenkamp is begonnen met de 100 meter hoorde. Daar deed ze het goed, scoorde een persoonlijk record. Diep een tijd 13,57 en daarna sprong ze 1,80 meter hoog. Ze doet het behoorlijk. Uh, twee onderdelen gehad van de vier in totaal op de eerste dag. En zij staat elfde in het klassement. Zeg Stefan, wij moeten het nog even over gisteren hebben. Hè? Uh, de 100 meter sprint, dat was spectaculair. Hussein Bolt werd gedisqualificeerd. Uh, vertel het verhaal er eens over. Ja, er is heel wat uh, nagesproken over die 100 meter finale. Ja, wat gebeurde er eigenlijk? Uh, Usain Bolt, de grootste 100 meter loper, de wereldrecordhouder. De, ja, alles is die wereldkampioen. Leek ontspannen en maakte er weer een showtje van. Hij moest wel lang wachten totdat iedereen in de startblokken zat. En toen... Toen moet er een stekkertje losgezeten hebben in zijn hoofd, want uh, een soort van black-out. Want hij, hij wilde scherp zijn, maar hij ging zo vroeg weg voordat het start goed klonk. Ja, dan uh, is uh, het afgelopen. Zo zijn de regels. Maar vervolgens nam een, een landgenoot het gewoon over, hè? Ja, dat klopt. Ja, de, de, de, de, de Johan Bleek won. Maar ja, alle, alle verhalen die gingen natuurlijk over uh, Bolt. Want Bolt had hier op zijn sloffen kunnen winnen. En... Ja, het, het, het interessante is, tot 2003 mocht elke atleet één keer val starten. En daarna, uh, als je zelf een tweede valse start maakt, dan, uh, dan werd je eruit gehaald. Na 2003 zijn de regels veranderd. Uh, dan was er één keer een valse start van wie dan ook. En dan de volgende start uh, eruit. En sinds 2010 is het één keer val starten. Wie dan ook, hij vliegt er meteen uit. En Bolt weet dat natuurlijk ook. Hij had, ook, hij had geen pikstart nodig, want hij is zoveel beter dan de rest... Maar nou ja, toch gebeurt het dat. Uh, ja, dat, dat kan. Dus dat de uh, ja, golf van ontzetting ging door het yes. stadion. En nu, en nu is er dus een andere Jamaicaan die wint. Ja, en Bolt, ja, uh, volkomen terecht eruit. Uh, hij moet het zich uh, revancheren op de 200 meter en de 400 meter later deze week. Maar het was wel een sensatie. Een soort uh, ja, Sven Kramer-moment. Uh, op de Olympische Spelen, uh, Vancouver 2010. Want iemand die zo ver weg de beste is, ja, die, ja, die, die mist het gewoon. Ja, uh, uh, Stefan, dan toch nog even, moet hij dan in die revanche... op die 200 en 400 meter uh, toch geconcentreerder zijn? Of misschien moeten we zeggen minder nonchalant? Ja, nou ja, ik weet niet. Misschien was het wel juist overconcentratie. Want uh, wat ik net zei, hij hoefde niet een perfecte start te hebben. De, de, de concurrentie, ja, die, die, de grootste concurrentie was er al niet. En hij was zelf wel weer een goede vorm. Dus uh, hij hoefde helemaal niet zo heel snel uit te blokken. Uh, ja, ik, ik denk dat hij gewoon inderdaad nu... Een rustigere start, als je daarvan kan spreken, ja. uh, moet nemen. En dan, ja, ongetwijfeld zal hij uh, zich revancheren met een wereldtitel. Want uh, de vorm is er absoluut. Er zijn ook uh, uh, ja, stemmen hier gaan dat hij het expres had gedaan. Maar uh, Bolt is gewoon in vorm en die had echt niet verloren deze 100 meter. Stefan Verheij bij de Wereldkampioenschappen Atletiek in Zuid-Korea. Radio 1, het NOS-journaal. Het is half zeven door mee, dus goedemorgen. goedemorgen. Het gevaar van de tropische storm Irene is nog niet geweken, zegt president Obama. Amerikanen moeten volgens hem alert zijn op overstromingen en stroomstoringen, ook al is de storm in kracht afgenomen. Zo'n 4 miljoen huishoudens aan de oostkust zitten zonder stroom. Het dodental door het natuurgeweld is gestegen tot 20. De Libiër die de aanslag boven het Schotse Lockerbie heeft gepleegd, ligt volgens CNN op sterven. Een verslaggever vond Al-Megrahi, zo heet hij, in Tripoli. De journalist mocht na 15 minuten voor de deur te hebben gestaan naar binnen waar hij hem in een bed aan het zuurstof zag liggen. Al-Migrahi zat tot twee jaar geleden vast in Groot-Brittannië. In 2009 mocht hij terug naar Libië... omdat hij nog maar enkele maanden te leven zou hebben. In Bagdad zijn bij een zelfmoordaanslag op een Soenitische moskee... zeker 29 mensen omgekomen, tientallen mensen gewond geraakt. De aanslag was in de Um Al-Kura moskee, een van de grootste van de stad. Vermoedelijk zit Al-Qaeda achter de aanslag. En Essan Jami vertrekt bij de PVV en stopt met zijn werk als medewerker van PVV-kamerlid Brinkman. Jami wil zich volledig op zijn studie richten. Hij kreeg vier jaar geleden landelijke bekendheid. toen hij het Centraal Comité voor Ex-Moslims oprichtte. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Online. Een depressie boven de Noordzee voert met een matige tot aan zeekrachtige westenwind. bewolking en buien aan. De meeste buien trekken over het noorden van Nederland. en het zuiden heeft de meeste kans op zonneschijn. De temperatuur komt vandaag niet veel verder dan een frisse 17 graden. Vanavond en vannacht opklaringen en vooral in het noorden nog kans op een bui. De temperatuur daalt naar een graad of 10 bij een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Morgen heeft wederom het noorden de grootste kans op buien en breekt vooral in het zuiden de zon door. Ook morgen is het met maximaal 17 graden niet al te warm. De komende dagen lijkt het weer te verbeteren. Minder wind, minder buien, meer zon en hogere temperaturen.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 Steun de Neerstichting en draag bij aan de draagbare kunstnier. Ga naar neerstichting.nl Goedemorgen, het is drie minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Op dit moment kiest Japan een nieuwe premier. Naoto Kan trad vrijdag af, onder meer na kritiek op zijn optreden... na de aardbeving en de tsunami in maart. Correspondent Kjeld Duits in Tokio. Kjeld, wat kun je vertellen over de kanshebbers? Wie zou er in aanmerking kunnen komen? Um, men dacht oorspronkelijk dat het voormalige minister van Buitenlandse Zaken een grote kans zou hebben, Seiji Maehara. Maar de eerste ronde van de verkiezingen is net bekendgemaakt, net één minuut geleden. En op het ogenblik heeft eh, Bandi Kaeda, de minister van Economie, de meeste eh, stemmen gekregen. Maar hij heeft geen meerderheid, dus we gaan nu een tweede ronde in. En dat wordt een tweede ronde tussen de minister van Economie, Bandi Kaeda, en de minister van Financiën, Yoshihiko Noda. En hoe lang gaat dat dan duren, Kjeld, voordat we weten wie de nieuwe premier van Japan is? Um, waarschijnlijk een half uur tot een uur. Oké, okay. zo snel gaat dat? Dat gaat inderdaad heel snel. De manier waarop het gaat is dat de parlementsleden van de regeringspartij, in dit geval de Democratische Partij van Japan, de DPJ, de nieuwe leider kiezen. En. Um, Enkel de parlementsleden hebben, eh, een, een, mogen keuze maken. De achterban van de DPA heeft helemaal geen inspraak en de kiezer verder ook niet. Zodra die leider bekend is, wordt die leider doorgaans bijna automatisch de nieuwe premier van Japan... Technisch gezien moet de Eerste Kamer dat bepalen, maar de regeringspartij, of oh sorry, de Tweede Kamer dat bepalen. Maar de regeringspartij, de huidige regeringspartij, de DPA, die heeft een meerderheid in de Tweede Kamer. Dus het wordt vanzelf dat de leider van de DPA de nieuwe premier van Japan wordt. In Japan hebben de premiers een uh, groot verloop. Er zijn er veel geweest de afgelopen jaren. Ze houden het niet zo heel erg lang uit. En nu, Japan in de wederopbouw naar aardbeving en tsunami, is natuurlijk helemaal niet makkelijk. Wat staat de nieuwe premier te wachten? Nou, ontzettend veel werk. We hadden al de problemen van voor de tsunami. Japan heeft de hoogste staatsschuld ter wereld. Het heeft een economie die al twintig jaar lang aan het sputter is. Het heeft een razendsnelle vergrijzende bevolking. Veel sneller dan in de andere landen in het westen en in de ontwikkelende landen. Het heeft een naar beneden duik bevolkingscijfers. En het heeft grote problemen over grondgebied met elk buurland. En er komt nu bij dat honderden kilometers kussen zijn weggevaagd door de tsunami van 11 maart. En de herbouw van dat gebied gaat vele jaren duren. Mogelijk tientallen jaren duren. En het grootste probleem is natuurlijk dat het enorme grote gebied dat nu besmet is met radioactiviteit. En bijvoorbeeld de schadevergoeding daarvoor kan vele, vele jaren duren. Om voorbeeld te, namen, te noemen, de schadevergoeding voor de Minamata-ziekte van de jaren 50 heeft een halve eeuw in beslag genomen. Hm. Goed, veel werk dus voor de nieuwe premier. We horen later Kiel Duits van jou wie die nieuwe premier van Japan is geworden. Kiel Duits hoorde u vanuit Tokio. We blijven in Azië. Niet alleen de Verenigde Staten werden dit weekend geteisterd door natuurgeweld. In Azië raast op dit moment orkaan Nan Madol. Op de Filipijnen vluchten tienduizenden mensen voor overstromingen en aardverschuivingen veroorzaakt door slagregens en harde wind. Acht mensen kwamen om het leven. Eerder vandaag kwam de orkaan aan land in Taiwan. We gaan naar correspondent Wouter Zwart. Wouter, vertel eens, hoe is de situatie nu in Taiwan? Uh, nee, nee, windsnelheden uh, ver boven de 100 km per uur worden er nu gemeten. Dat is gelukkig uh, een stuk zwakker al dan, uh, zeg maar, toen de tyfoon over de Filipijnen raast de afgelopen dagen. Maar een groot probleem dat wel blijft, dat is de hevige regen uh, die ermee gepaard gaat. Een halve meter regen is er inmiddels al gevallen in dat zuiden van Taiwan. En dat is uh, erg gevaarlijk daar, want het is heel erg bergachtig in het zuiden van Taiwan. Uh, daardoor ontstaan er heel veel aardverschuivingen, en modderstromen. Dat is natuurlijk de angst van de mensen. Ook Nan Madol zag men aankomen, Wouter. Hoe heeft ja. Taiwan zich voorbereid? hebben ze zich voorbereid. Uh, mensen die daar in de bergen wonen, die zijn uh, geëvacueerd. De scholen zijn dicht, kantoren zijn dicht in het gebied. Uh, wat dat betreft hebben ze heel veel geleerd uh, van de ramp van 2009. Toen was er een grote uh, tyfoon genaamd de Morakot die over het eiland raasde. En toen kwamen echt honderden mensen om het leven door die gevreesde modderstromen. De hulpverlening was toen heel langzaam. Iedereen riep ook waar was het leger om ons te helpen en te evacueren. Nou, nu zie je dat er juist heel veel militairen ingezet worden uit... Om zo min mogelijk uh, slachtoffers te krijgen, daar. En wat zijn de weersvoorspellingen, Wouter? Waar raast uh, orkaan Amandol nu naartoe? Uh, die zal nu richting uh, het Chinese vasteland gaan. Uh, ongetwijfeld gaat dat nog meer uh, regen brengen. Uh, afhankelijk van hoe krachtig die tyfoon dan nog zal zijn, want hij zwakt af, uh, moet je toch niet gek opkijken als in Zuidoost-China toch ja, misschien wel honderdduizenden mensen worden geëvacueerd. Dat is, dat klinkt heel veel, maar dat is op zich niet heel erg rampzalig, want dat gebeurt eigenlijk wel een paar keer per jaar. Dit is het orkaanseizoen en die orkanen die tyfonen hè, genoemd worden in deze regio, die leggen bijna altijd de Dezelfde route af, uh, Zuidoost-Azië, Filipijnen, dan omhoog naar Taiwan en dan naar Zuidoost-China. Uh, wie in die regio woont daar, die is dus, uh, uh, een, een niet gelukkig zullen we maar zeggen, maar hoe vervelend ook, ze zijn wel gewend aan die evacuatie. Ja, dus goed voorbereid. Dankjewel, correspondent Wouter en is de tyfoon dan voorbij, dan steekt de storm van de Nederlandse literatuur op in China. Nederland is komende week gastland op de internationale boekenbeurs in Peking. Chinese beurs is een van de grootste boekenbeurzen ter wereld. En Nederland krijgt er een stand van maar liefst 1500 vierkante meter. Verslaggever Jeroen Wielaert trof schrijver Henk Bernouf vlak voor zijn vertrek naar China. Eerst was er de euforie over de Nederlandse boekenmissie naar China... Alles goed voor Nederlandse letterkunde. Goed voor de zaken van het Nederlandse boek. Daarna kwam ook de argwaan vanwege de situatie in China. Reden voor Henk Bernlef om ook met enige sepsis af te reizen naar Peking? Tuurlijk, ik bedoel, je moet niet vergeten: die boekenbeurs past in het rijtje van window dressing. Dat zijn allemaal prestige-objecten vanuit de Chinezen gezien. Dus die willen een goede beurt maken die zorgen er dus natuurlijk wel voor dat het allemaal vlekkeloos verloopt... in die zin dat er geen politieke hijza ontstaat tijdens die boekenbeurs. En dat, ik bedoel, de illusie dat je daar eh, zogenaamde dissidenten... Chinese schrijvers of denkers of kunstenaars zou kunnen ontmoeten... ik denk dat die kans minimaal zo niet hier is. Want mede dankzij de bemoeienissen van Amnesty International in Nederland... is er dus zoveel rugbaarheid aan die zaak gegeven dat ze in China, mochten ze al niet wakker zijn, dan zijn ze het nu wel. Dus uh, we zullen daar heel aardig gastvrij ontvangen worden. Overal zal de lopen voor ons worden uitgelegd. Uh, maar ze zullen ons proberen te smoren... Met liefde en goede manieren gebeurt nu al. Ik heb begrepen dat uh, de Chinese journalisten die hier op uitnodiging ja. langs zijn geweest, in hun media ook buitengewoon lovend zijn over de rijkdom van de Nederlandse literatuur. Met één heb ik heel uitgebreid gesproken, omdat hij ook buitengewoon goed Engels sprak. En wat mij toen enorm opviel, behalve dat hij aardig wat van de Nederlandse literatuur wist en ook via Chinese en Engelse vertalingen daar het een en ander van gelezen had... dat hij uitstekend op de hoogte was van de hele Amerikaanse literatuur bijvoorbeeld. En ook van de Franse. Uh, ze, ze weten echt, op literair gebied is er toch behoorlijk veel openheid. Hè? Ja, behalve natuurlijk boeken die apert gericht zijn... tegen en al te kritisch zijn op het systeem... Ja, dat, daar heb je, krijg je dus moeilijkheden mee. Maar alle andere boeken, en dat is toch... 98% van de wereldliteratuur gaat niet over de Communistische Partij van China. He, dus daar hebben ze helemaal geen moeite mee. En bovendien is het de moderne techniek die ze daar zal omdoen. En dat is in dit geval dus de moderne ICT-technologie. Dus je kunt er wel allemaal filters op gaan op het internet. Dat doen ze dan ook. Maar... Er zijn altijd jongens en meisjes die ze notabene zelf op de universiteit opleiden... die zo slim zijn, dat die weten het allemaal te omzeilen natuurlijk. Kortom, is de verwestelijking naar openheid in China... al niet zover dat het al helemaal niet meer om te keren is... Nee, het is een kwestie van tijd. En dat jullie nee. daar op een mooi moment komen? Ja, de Chinezen zullen, die kunnen dat varkentje zelf alvast wassen, denk ik. Hebben ze geen Nederlandse auteurs voor nou, nodig? Nou ja, kijk, ze hebben, wat ze nodig hebben is informatie van buitenaf. Mm -hmm. Ze zijn heel leergierig. Ze willen van alles weten over westerse muziek, beeldende kunst, film, noem maar op. Dus wat dat betreft heeft zo'n bezoek wel degelijk zin. En nogmaals, dat heeft u nu ook wel kunnen beluisteren aan mij... dat ik met de nodige sceptis erheen ga. Maar niet met de pest in mijn lijf of zo. Ik ben ook heel nieuwsgierig hè, om dat eens te zien. Hè. Nou ja, wie weet als ik die week geweest ben... dat ik er later nog eens een keer uitgebreider naar terugkeer bijdrage Hoorde u van Jeroen Wielaard voorbereiding op de boekenbeurs, internationale boekenbeurs van Peking? Nederland gaat daar een prominente rol spelen. Is gastland en krijgt een enorm stand daar. Ga naar New York. De lucht was helemaal grijs en golven spatten tegen de kaders van de stad. New York, de city that never sleeps, lag toch echt tijdelijk helemaal plat. Ellie Lust, we kennen haar als woordvoerder van de politie Amsterdam-Amsterdam, verblijft momenteel in New York. Mevrouw Lust, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hoe heeft u uh, de storm ervaren? Nou, vanuit uh, mijn appartement op de zesde verdieping in de West Village. Dus voor degenen die uh, Manhattan kennen is dat het onderste deel. Uh, dus daar zaten wij veilig. Weliswaar met kazen, water en opgeladen gsm zoals de autoriteiten dat hadden aangeraden. Dus uh, dat hebben we braaf opgevolgd. Hoe is het inmiddels? Ja, uitstekend. Uh, de lucht is uh, letterlijk en figuurlijk opgeklaard. Ik heb zelfs een foto genomen van de prachtige zonsondergang. Dus het ziet er veel beter uit en morgen zou een prachtige dag moeten worden. Maar geen enkel moment het gevoel gehad dat het heftig was of misschien te heftig? Nou, je weet gewoon niet wat er komen gaat. En dat geeft gewoon een gek gevoel van spanning. Wij zijn in Nederland natuurlijk wel storm en regen gewend. Maar een orkaan die voorspeld was van deze kracht dat kennen wij natuurlijk niet. En ja, dan is er natuurlijk voor ons Nederlanders niets anders te doen... dan uh, de goede raad op te volgen, de, die autoriteit ontgeven. En op het moment dat de storm uh, New York zou treffen... was het toen inderdaad ook, ook stil op straat? Het was heel stil op straat, ja. de city that never sleeps uh, was een spookstad geworden. En dat is heel vreemd. Want die middag, al om 12 uur, werden... Er werd alles platgelegd dus al het metroverkeer, al het openbaar vervoer, maar ook theaters, parken, musea, alles was dicht. Iedereen uh, moest binnenblijven en de mensen die moesten evacueren, die moesten ook uit hun woning vandaan. En dat is een hele gekke gewaarwording, waar je altijd geluid hebt uit deze stad. Waren er nu alleen nog af en toe wat sirenes te horen, maar verder dus helemaal niets meer. En veel van uw collega's van de politie en ook brandweer uit Amsterdam zijn in New York voor de World Police and Fire Games. Hebben die veel last ondervonden van de storm? Nou, alle buitenactiviteiten, alle buitensporten die dit weekend zijn geweest, zijn natuurlijk allemaal afgelast. En dat is natuurlijk ontzettend jammer voor uh, de hele delegatie. Uh, de politiemensen zijn hier uiteindelijk in totaal met een kleine 200 mensen met allerlei verschillende sportonderdelen. En ja, alles wat buiten uh, gepland stond, dus op zaterdag en op zondag... is volledig gecanceld. Dus dat is heel erg jammer. Niet alleen voor de deelnemers, maar natuurlijk ook voor de organisatie. En New York leeft dus weer uh, op. Uh, heeft u al reacties gehoord? Vond men het achteraf toch overdreven misschien, de aandacht? Ja, dat weet je natuurlijk nooit. En dat is ook eigenlijk een beetje een wat flauwe discussie. Ik denk dat de Amerikanen gelijk hebben gehad... Wanneer ze zeggen better safe than sorry. Uh, ik denk dat het belangrijk is om alle maatregelen te nemen die eventueel nodig zijn. En dat is gebeurd. Uiteindelijk uh, is er geen straat niet overstroomd geweest. Er um, zijn toch veel mensen gedupeerd geraakt. Veel schades, bomen ontworteld. Dus het is zeker geen kleine storm geweest. En gelukkig is het niet de ortaan geworden waar men bang voor was. Dus dat is alleen maar uh, goed nieuws. Ellie Lust in New York, hartelijk dank voor uw verhaal... en een rustige nacht maar toegewenst. Graag gedaan, tot ziens. Zo duidelijk, de nieuwe brug over de IJssel tussen Arnhem en Westervoort... is smal. Is hij ook te smal? Dat gaan we uitvinden vanochtend in het Radio 1-vernaal. Uh, verkeersinformatie dan maar gelijk bij de AWB. John Sehoka, John. Um, is het druk vanochtend? Nou, het begint al wat drukker te worden. Dan kijk natuurlijk een ouderwetse spits. Uh, richting Amsterdam op de A1 uh, bij Alfred Bunschoten. Twee kilometer. En verderop vijf kilometer tussen uh, Muiderslot en kroben door Een ongeluk. Daar zijn vier auto's op elkaar gereden. Wel zijn inmiddels alle ook weer vrijgegeven. A 12 Duitse grensrichting Arnhem, 3 kilometer voor het Velpenbroek. En de richting Utrecht op de A28 bij Strand Nulde, 3 kilometer. En verderop 2 kilometer bij Amersfoort. Wat verwacht je voor de rest van de ochtend, Jan? Uh, eigenlijk weer een ouderwetse spits. Iedereen is bijna weer ja, aan het werk, <laughs> behalve dan een beetje nooit. Dat betekent rond half negen ongeveer 100 kilometer vielen. We zien er naar uit, Jonze Hoker, ja. Dank je. Okay. Dit is het NOS Radio 1-journal met Lara Rentse en Marcel Oosten. Het gaat niet goed met de varkensboeren in ons land. Als de vleesprijzen zo laag Blijven en de prijs voor voer zo hoog, dan moet er geld bij. Kan niet, want de varkenshouders moeten juist investeren in hun bedrijf. Bijvoorbeeld in nieuwe milieuvriendelijke stallen, dat eist de wet. Naar verwachting verdwijnt daarom de komende jaren een kwart van de varkensbedrijven. Theo Verbrugge ging naar de, een varkenshouder in Odilia Peel. Wat is dit precies? Dit is biggenvoer. Dit is een uh, mooi korreltje. Hoeveel kost dit nou, zo'n zak? Eén zak, 25 kilo tussen de 8 euro en een tientje. En dat is te veel, hè? Dat is niet te veel, want het is een heel mooi product. <laughs> maar het is wel duur vergeleken met wat de varkens opbrengen. Ja, dat En klopt. dat is het probleem? Dat is een probleem, ja. Huub Fransen van het uh, mengvoederbedrijf uh, Franse Gerrits... is hier op bezoek bij uh, Wilco van der Pol in Odilia Peel, varkensboer. Ik zag dat u trouwens een uh, hele grote nieuwe stal aan het bijbouwen bent. Dan hebben we het over dat het slecht gaat met de boeren... maar dat gaat heel erg goed dus hier.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 Maar of u het uiteindelijk kan betalen, dat is eigenlijk dan nog maar de vraag, begrijp ik. Dat is altijd de vraag, maar dat is de vraag van elk ondernemer. Als je een, iets, iets nieuws koopt en veel geld kost, is altijd maar de vraag... komt het, de investering komt die wel terug? Huub Fransen, u komt veel bij boeren. U geeft ze ook uh, adviezen. Merk je dat het een lastige tijd is voor varkensboeren? Ja, het is een lastige tijd. De, de, de inkomsten en de uitgaven die zijn uh, niet met elkaar in balans. Maar boeren die verder willen, zullen wel moeten investeren. Dus dat is een uh, lastig vraagstuk... Uh, voor die ondernemers. De voerprijzen zijn uh, hoog. Hoe komt dat eigenlijk? De grondstoffen, de granen uh, en, de, en de bijproducten en soja... Dat, die zijn uh, vrij duur. Duur geworden de laatste jaren. En daardoor stijgen ook de voerprijzen. Ja, en hoe krijgen we die vleesprijs hoger, vraag ik dan, aan de varkensboer? Ik denk dat uh, de koek misschien beter verdeeld moet worden. met Het imago van de Nederlandse varkenshouwerij... Uh... Uh, het de laatste paar jaar een deuk opgelopen. En dan proberen we toch weer wat, uh, wat beter te krijgen. En als uh, het imago goed is, dan zijn onze producten ook wereldwijd uh, uh, beter gewild. En dan kan er meer voor betaald worden? Dan moet er ook meer en, voor betaald worden? En dan is vaak het gevolg dat mensen bereid zijn om daar iets meer voor over te hebben. Er is uh, een nieuwe varkensclub opgericht. Varkens Vandaag Boeren... Die geloven dat met een beter imago de consument uiteindelijk best een hogere prijs wil betalen. Stel maar nou, we zitten hier dus in, in de, de dragende zeugestal. Mark van Dijk, u heeft een nieuwe club opgericht, Varkens Vandaag. Wij waren het eigenlijk zat dat wij als varkenssector bijna regelmatig negatief in de, in de publiciteit, in de media, werden neergezet onder de burgers. En toen hebben ik gezegd dat dat moet veranderen. We zijn een innovatieve sector, voor ons gevoel, ja doen we het helemaal zo slecht zoals de media ons wegschildert. Wij in de sector hebben een eerlijk, echt verhaal. En als de mensen die het graag willen horen en ons verhaal luisteren... dan zegt iedereen, tenminste, dat is mijn verontstelling... dat verhaal wat die varkenssector is, dat klopt. En dan is het volgende. Ja, als dan ook iedereen ziet hoe innovatief wij in de sector zijn... dan snapt iedereen ja, dat voor een stukje vlees wat op de... Bortlied, dat dus is duurzaam, uh, uh, dat voldoet aan veel uh, hoge eisen zoals de, de Nederlandse overheid en de consument van een stukje vlees uh, verlangt, dan, uh, dan denk ik dat iedere Nederlander zegt wij moeten gaan voor de varkenssector in Nederland. Duurzaam vlees, maar dus ook een stukje duurder, een bijdrage hoort u van Theo Verbrugge. 9 minuten voor 7. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Over de IJssel tussen Arnhem en Westervoort ligt een uh, prachtige nieuwe brug. Maar is die brug niet wat te smal? Verslaggever Matthijs Holtrop gaat zo dadelijk naar de brug. Matthijs, goedemorgen. Goedemorgen. Wat uh, ga je daar doen vanochtend? Nou, het is vandaag de eerste grote test voor die brug. Uh, of ze, he, die, kan die brug de spits zo aan? De brug is namelijk zo smal <coughs> dat het wel spannend wordt als twee lijnbussen elkaar passeren. Twee vrachtwagens wordt nog iets spannender. En twee tractoren van die landbouwvoertuigen. Ja, dat, dat gaat eigenlijk niet. Dus uh, aan beide weerszijden van de brug is een verkeersregelaar neergezet. Die hebben bijvoorbeeld de tolkjes kunnen met elkaar praten. En zodra er dus zo'n breed voertuig aankomt, dan gaan ze uh, met elkaar praten. gaat die brug op slot als het ware hè, voor brede voertuigen. Zodat van één zijde uh, die kan worden uh, opgereden. En um, ik ga eens kijken hoe dat dus in de spits gaat. Want dan wordt het druk en dan wordt het spannend. Uh, kan die, uh, uh, die brug die spits wel aan. Ja, maar waarom is die brug zo smal? Waarom hebben ze die niet een halve meter breder gemaakt? Ja, dat klinkt makkelijk. En als het zo makkelijk zou zijn... dan zou ik zeggen, we hebben ze dat ongetwijfeld wel gedaan. Maar... Um... Ja, ik weet het niet. Uh, het, het, je zou zeggen, maak hem uh, een halve meter breder, want dat is al genoeg. En dan is er, geen, uh, is er niks aan de hand. Dan kan iedereen daar gewoon overheen. Dat is niet gebeurd. Um, Rijkswaterstaat zegt dat die brug voorheen, de oude versie ook al zo smal was. Maar toen kon er een beetje gesmokkeld worden met een soort inspectiebaan uh, langs de brug, op de brug... Waardoor de brede voertuigen elkaar makkelijk kunnen passeren. En dat, af, dat smokkelen op die inspectieroute, dat is nu afgesloten. Dat kan niet meer. En daardoor is het wegdek feitelijk gezien net iets smaller dan voorheen. Goed, dus jij gaat zitten turven. Hoeveel trekkers en bussen en vrachtwagens vast komen te staan vanochtend? En hoe lang de file daarbij dan wordt, inderdaad. Wij zijn zeer benieuwd. Matthijs Holtrop vanochtend. Later vanochtend hoort u hem vanaf de brug tussen Arnhem en Westervoort. Het enevoel Radio Angel Now. De ochtendkranten. Met de komst van de nationale politie krijgen veel korpschefs minder verantwoordelijkheden. Maar houden wel het megasalaris dat ze nu hebben, dat schrijft de Telegraaf. Vanaf 1 januari is er nog maar één korpschef. Toch houdt de rest hetzelfde salaris als ze nu hebben. Vooral in Amsterdam is de situatie schrijnend. Volgens de Telegraaf daar zitten mensen die straks vele tienduizenden euro's meer verdienen dan hun nieuwe baas. Politiebond ACP vindt het belachelijk. Minister opstelte onderhandelt in september over de nieuwe politieorganisatie. Den Haag moet de eilandbewoners van Bonaire, Saba en Sint-Eustasius snel een luisterend oor bieden. Daarvoor waarschuwt Tweede Kamerlid van de ChristenUnie Cynthia Ortega Martijn. Trouwens schrijft dat het volgens haar broeit in het Caribisch deel van Nederland. Sinds 10 oktober 2010 is het nieuwe bestuurlijke systeem van kracht, maar een deel van de bewoners, vaak ouderen, zieken en de armsten, dreigt klem te raken. Heeft trouw. Volgens Ortega voelen de bewoners zich derderangs burgers... en vinden ze dat Nederland de afspraken niet nakomt. De AD heeft gesproken met fractieleider Arie Slop van de ChristenUnie. En die zegt, we leven in Nederland boven onze stand. Een waarschuwing van hem. Mensen steken zich te makkelijk in de schulden voor dat nieuwe mobieltje of een dure auto. De schuldenberg van consumenten wordt onhoudbaar. Van Slop hebben economen berekend dat Nederlanders de hoogste schulden ter wereld hebben afgezet tegen de inkomsten. We kunnen niet blijven consumeren alsof er niets aan de hand is. Dan zitten we over drie jaar opnieuw in een crisis. De Telegraaf nogmaals. Die schrijft in het commentaar over de burgemeester van Utrecht, Leid Wolsen. Die ligt al een tijd onder vuur in de zaak van het homostel dat door Marokkaanse jongeren is weggepest. Morgen spreekt de gemeenteraad daarover. De slachtoffers voelden zich gedwongen hun woning te verkopen... omdat ze zich niet meer veilig voelden in hun woonomgeving. Nou, Wolfsen is daar als hoeder van de openbare orde in Utrecht... ten volle voor verantwoordelijk, vindt de Telegraaf. Al dus het commentaar. Deze toch al zwakke burgemeester dient met het schaamrood op de kaken te vertrekken. We zijn de regen meer dan zat, schrijft Spits. Vanwege het slechte weer plannen Nederlanders massaal vakanties... naar zonnige bestemmingen in de herfst. Mensen willen graag een herkansing voor de verregende zomer. Vooral bestemmingen als Ibiza, Alicante, Curaçao en Malaga... zijn populair volgens de reisorganisaties. Verkoop van tickets is bijna een derde zoveel... als dezelfde periode vorig jaar. Maar voor wie geen geld heeft voor een herfstvakantie in het buitenland, heeft Piet Paulusma in spits nog wel goed nieuws. We zien een trend dat na een natte za zomer het in de herfst plotseling in eigen land opvallend lekker weer is. Mm, dat nou, dat komt er maar, maar aan vast. Ja. Oh, bijna twintig van de ruim dertig schaapherders in Nederland... staan op het punt te stoppen. Andere herders zijn al bezig met het inkrimpen van hun kudde... en het ontslaan van medewerkers. Veel herders verliezen volgend jaar de subsidie... en kunnen daardoor niet meer rondkomen. De landelijke werkgroep professionele schaaphouders... luidt de noodklok in het Nederlands Dagblad. Schapen zijn de beste manier van natuurbeheer... zegt schaapherder Marianne Duinkerk in het Nederlands Dagblad. Ze maakt zich zorgen over het teruglopend aantal herders. Niet veel mensen... Mensen zijn ervoor weggelegd om schapen te hoeden, omdat het zeer eenzaam is. Marianne kan er gelukkig goed tegen. Als de kudde rustig is, dan kan ze lekker op haar kleedje zitten... en een stukje breien of een boek lezen. Nog even naar de Telegraaf. Die hebben op de voorpagina een verhaal over dat Nederlandse model. Talita van Zom, um, het Nederlandse liefje van de vijfde zoon van Muammar Gaddafi, is van haar hotelbalkon in Tripoli gesprongen. U weet dat inmiddels omdat ze dreigde te worden verkracht, schrijft de krant. En vermoord door Afrikaanse huurlingen van de Tiran. Dat blijkt uit een gesprek in Libië tussen Britse agenten van de geheime dienst MI6 en Amerikaanse adviseurs van Hillary Clinton. En bij gesprekken is de Telegraaf aanwezig geweest. In de Britse krant The Sun, Sunday Telegraph, vertelt het voormalig fotomodel een heel ander verhaal. Ze zou bang zijn geweest uh, levend te worden verbrand door de rebellen. Engelsen en Amerikanen die nauw betrokken waren bij haar evacuatie. Ze werd per schip vanuit Tripoli naar Malta overgebracht. Noemen haar helaas gelogen. Nieuws uit Tripoli krijgt u ook na zeven uur van onze verslaggever Lex Runderkamp. Daar er zijn berichten dat er gruwelijke ontdekkingen zijn gedaan. Op Tientallen plaatsen zijn verminkte lichamen gevonden in Tripoli. Lex Runderkamp doet verslag net als Hans-Jaap Melissen. Ook hij is nog in de hoofdstad van Libië.